Vezer met het NOS journaal. De Belgische politie zoekt anders die betrokken waren bij het schietincident afgelopen nacht in Spa, België. Daarbij krijgen de Belgen alle hulp uit Nederland, heeft de Nederlandse korpschef Erik Akerboom getwitterd. Ook in Nederland wordt gezocht. Gisteravond is in Spa een Belgische agent doodgeschoten vanuit een taxi met Nederlandse passagiers. Een van de Nederlanders is vannacht gewond gearresteerd. Het is onduidelijk of hij ook het dodelijke schot op de agent heeft afgevuurd.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 De Amerikaanse toneelschrijver Neil Simon is overleden. Hij was een van de succesvolste schrijvers van met name comedies. Eén daarvan is The Old Couple uit 1965... over twee gescheiden vrienden die elkaars tegenpolen zijn. Het stuk is succesvol verfilmd en er is een televisieserie van gemaakt... die ook in Nederland miljoenen kijkers trok. Neil Simon schreef meer dan 30 toneelstukken... en ook tientallen filmscripts. Hij is in zijn leven vele malen onderscheiden. Neil Simon is 91 jaar geworden...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 Kurani and you're listening to Peaceful Radio.